Raymond Seree met het NOS-journaal. Afgelopen seizoen iets minder incidenten als mishandelingen en vechtpartijen rond betaald voetbalwedstrijden geregistreerd. Vooral het aantal aanhoudingen nam sterk af van 950 naar 650. Volgens het informatiepunt komt dat onder meer door de strengere veiligheidsmaatregelen. Daardoor krijgen vandalen minder kans om zich te misdragen. De politieinzet rond betaald voetbalwedstrijden nam het afgelopen seizoen af met 11%. Bij een scheepschamp voor de kust van Tanzania zijn zeker 163 mensen omgekomen en ruim 100 opvarenden worden nog vermist. Een overvolle veerboot kapzeisten vannacht tussen de eilanden Zanzibar en Pemba. Exacte cijfers zijn moeilijk te geven, want de autoriteiten weten niet hoeveel mensen er precies aan boord waren. De schattingen lopen uiteen van ruim 500 tot iets meer dan 600. Ruim 200 opvarenden zijn gered, tientallen van hen zijn gewond doordat het schip met een flinke snelheid zou zijn gekapseisd. Volgens overlevenden waren er veel te veel mensen aan boord. Vlak voor de afvaart in Zanzibar heeft een aantal mensen het schip verlaten omdat ze bang waren voor een ongeluk. De regering in Israël noemt de bestorming van de Israëlische ambassade in Egypte een grove schending van de diplomatieke normen. Premier Netanyahu spreekt van een ernstig incident. Bij het geweld in Cairo kwamen zeker twee mensen om en raakten mogelijk meer dan duizend mensen gewond. Het ambassadegebouw in Cairo werd vannacht met geweld binnengedrongen door Egyptische betogers. Na een tijdje ontzette de politie het ambassadepersoneel, onder meer met traangasgranaten. De ambassadeur en tientallen medewerkers vlogen onmiddellijk terug naar Israël. Na hun aankomst zei een woordvoerder dat Israël-Egypte dankbaar is dat ze zijn bevrijd, maar de bestorming is volgens hem wel een klap voor de vreedzame betrekkingen. En dan het weer. Af en toe zon, middagtemperatuur van 23 tot 28 graden. Vanavond kans op onweer, morgen wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Het is even na twee uur en de zon schijnt veel lekker hier in Sanfoort. Goedemiddag en welkom bij Sanfoort op zaterdag. Met juist Duran Duran en de Wild Boys. Zee, F voor en de regio. Zijn wij dat een beetje, Albert-Jan? de Wild Boys. Ja, zeker. Ik denk al dat je dat je het voor mij hebt gedraaid, het nummer. Nou, ja, natuurlijk. Voor. Hartelijk tuurlijk. dank. Alsjeblieft. Goedemiddag. En Rob, van harte welkom live vanaf het Gasthuisplein van een zonovergoten Gasthuisplein. En zoals onze weerman uh, la, een paar weken geleden zei Lex van, uh, zodra die zon schijnt, zitten. Dus zitten. geniet ervan, want voor het weet is het weer voorbij. En wel de radio meenemen dan. En wel de radio meenemen. Uiteraard. Want om half drie is er, zoals u van ons gewend bent, het weerbericht. Deze week niet gepresenteerd door Lex van der Hoorn, maar zullen we het zelf moeten doen. Nou dat was weer een gepuzzel hoor. Want zo goed als Lex het kan, kan, kan niemand het natuurlijk. Maar we zullen proberen het zelf te doen. Dus om half drie krijgt u het weerbericht. En om half vier natuurlijk de evenementenagenda. Zoals u ook van ons dat gewend bent. Uh, het is zelfs zo erg geworden dat de Raad van State zich wederom gaat buigen over de Midden Boulevard. Daarover verderop in het programma meer nieuws. Uh, ondernemersavond uh, volgende week. Ja, dan wordt bekend wie de meest gastvrije en krantvriendelijke ondernemer van het jaar 2011-2012 gaat worden. Heb jij al een idee? Nou, ik heb wel een uh, uitgesproken, ik heb wel iemand voorgedragen. Ik hoop dat ze het worden, maar ik zal er niet verder over uitweiden. Uh, we gaan om kwart over twee uh, praten uh, met de Café Oomstee. Of in ieder geval de vrienden van Café Oomstee. Want de Oomstee-coran staat weer uh, op het punt om uit te komen. Met ongelooflijk veel nieuws en schitterende foto's. Maar daarom kwart over twee meer nieuws. Uh, verder, later in het programma hebben we natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1, want die zijn momenteel in Italië neergestreken en in de vrije training was daar wederom Vettel de snelste maar we hopen dat nou zijn Ferrari weer op kop zou komen staan. Tien over half drie gaan we naar het voetballen, want SV Zandvoort moet tegen Aalsmeer en daar is voor ons aanwezig Joop van Es, die gaat daar live verslag van doen. Voor de rest dit weekend op het Park Zandvoort state of art trophy, dus veel gouden oude auto's, dus nu heb ik over heb ik over oldtimers, maar daarover later meer we gaan nog schakelen met Frank de Visser onze society reporter. En die gaat ons alles vertellen over de te water. Oké. Okay. Dus uh, we hebben genoeg items. En we beginnen gelijk met een verzoekje. Een verzoekje? Voor wie gaan we draaien? Die komt helemaal uit Eelde. Ja, ja. Eelde, vlakbij Paterswolde. En daar hebben we ook een vliegveld liggen. Dus, uh, en die uh, is inmiddels ook op de hoogte dat wij hier een, een lokale omroep hebben. Dus voor deze luisterares. <lacht> dat is wat het woord zegt. Dat is leuk voor, uh, voor Scrabble. Uh, Lou Rolls. Ik zou zeggen, een prettige middag.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 And the lady love I love. need so much, and I love your tender touch, lady love, sweet lady love, love. Lady you are so I good to I me, love. lady love, like a wonder love. That's what you do to me.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 in de Paradas hier in Nederland, je de uh, Crystal Fivers en uh, Flash. We gaan lekker naar het strand vandaag en dat uh, zou ik zeker ook doen als ik jou was. Geniet dat van het mooie weer op deze zaterdagmiddag. Nou, ik ben vandaag een beetje doof dus. Ja, eindelijk rustig aan wat, wat zeg je? Het is niet dat, geloof je joh. Maar het nog... komt vanzelf wel weer goed hoor, Die komt telefoon gewoon hard zetten en dan... Uh... Moet het vanzelf goed komen? Toch? Of Go niet? Goed, we zijn de, de klok van kwart over twee uh, alweer voorbij. De Oomsteek courant we hebben hem voor ons. Willem Harder is aangeschoven. Willem, goedemiddag. Goedemiddag heren. Goedemiddag. goedemiddag. In de uitzending. Dankjewel. Uh, uh, hij staat er op het punt om uit te komen, de oprechte uh, Oomsteek courant uh, Wanneer komt hij officieel uit? Officieel komt hij op maandag uit. Oh, Oké. Okay. En dat moet lukken. Uh, we zitten al even op de nietjes te wachten, maar dan uh, ligt hij de maandag aan wat wel. Goed, alvorens we over de Courant gaan praten, al, daar staat het ook in de Courant. We gaan eens even vragen, hoe is de stand van zaken met het inschrijven voor het Garnalenpellen? Dat gaat uh, als een tierlier, kan ik wel zeggen. Uh, we hebben twee uh, voorrondes dit jaar, uh, omdat er zoveel aanmeldingen zijn. Uh, waren we genoodzaakt om twee voorrondes te houden, waarvan de eerste volgende week zaterdag is, 17 september. En die begint om 5 uur bij Talassa, paviljoen 18. En de tweede voorronde is op 1 oktober, ook weer bij Talassa, ook weer om 5 uur. En uiteindelijk komen daar de beste granalenpellers uit en uiteindelijk gaan we dan op 29 oktober de grote finale houden met 32 deelnemers. Oké, okay, maar even over die voorrondes. Dan heb ik altijd in eerste instantie altijd zo het gevoel van... Nou, dat is voorrondes, selecteren, gauw weer naar huis. Maar op zich, die voorrondes zijn natuurlijk ook al gezellig. Die zijn zeker gezellig, want die gaan ongeveer hetzelfde als de finale. We gaan weer een aantal rondes Ja. Eh, waarvan elke keer de betere eh, naar voren komen. En uiteindelijk hou je de beste daar van die avond over. En die gaan dan door naar de finale. Dus het is niet zo dat het in de tijd van een kwartier bekeken is, die voorronde. Dat gaat gewoon ook weer een paar uur duren. Alles bij elkaar. Ja. Dus er mag iedereen eh, natuurlijk dus... komen kijken. Want mocht je je selecteren voor de finale, dan is dat, dat kers op de taart. Maar zo'n voorronde als zich is ook al een gezellige taart dat, natuurlijk. Dat is heel gezellig. Want ik en aan... zeker bij Talassa natuurlijk. Want daar worden natuurlijk ook uh, granalen gepeld. En die zullen natuurlijk ook op moeten. die ja. zullen toch gegeten moeten worden. Die, en dat uh, komt altijd wel goed bij Talassa. Want er staan een paar uitstekende koks die daar weer uh, lekkere dingen van gaan maken. En kan ze nog inschrijven, heb ik begrepen? Dat kan nog steeds. Zeker voor kan, aanstaande donderdag. Voor aanstaande... Voor aanstaande zaterdag. Zaterdag? Ja, voor uh, zaterdag 17 september. Ja. Dat kan uh, middels... Uh, Aanmelden bij Thalassen zelf. Dat kan bij café Oomstee of dat kan via het bekende e-mailadres uh, vrienden van het uh, hotmail.com. Oké, okay, dus luisteraars, u kunt zich nog inschrijven. En die voorrondes zijn eigenlijk geen voorrondes, het zijn eigenlijk al feestjes op zich. Dus ik zou zeggen: uh, schroomt u niet en uh, geef u op. Goed, en hier ligt hij dan. De Zelfs nog zonder nietjes, zo vers van de pers, de oprechte Courant. Weer veel werk aan verzet waarschijnlijk. We hebben er weer heel veel werk aan gehad. Ja? Uh, we hadden natuurlijk een klein probleempje dat uh, de, de huidige uh, hoofdredacteur een sabbatical uh, al nam. We moesten weer op zoek naar een andere redacteur. Het is gelukt, uh, gelukkig een hele jonge frisse vent. Zoals je kunt zien, we hebben een foto van hem erbij staan. Ja, ja hij lijkt een sprekend op. <lacht> op Gerard bedoel je? Ja, bedoel ik. Oh, dat zijn jouw woorden, dat zijn niet de mijne hè? <laughs> uh, wat mij ook opvalt uh, in de krant is deze keer erg veel gezellige leuke foto's. Ja, wij zijn erachter gekomen dat mensen uh, willen niet alleen de verhalen willen hebben. Want daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Ze willen hmm. zichzelf terugzien in de krant. Dat is, dat dus is veel foto's dit keer. Ja. Zoals uh, foto's van de finale van de karaoke, dat was ook uh, een gezellige avond begrijp ik? Die was reuze gezellig, het was natuurlijk weer uh, een hele competitie, een aantal uh, weken heeft dat geduurd. En dan die finale op 21 mei jongensleden en dat was een uh, geweldig feest. Oké, okay, nou dan als we dan verder kijken, uiteraard de, de standaard uh, of tenminste de gebruikelijke onderwerpen CREA met BEA, met weer schitterende lekkere maaltijden. Ja. En in het is ook deze nog, hè, waar ja. jullie zo tuk op zijn? Ja, waar wij zo tuk op zijn. Helaas tot op heden nog niet in de prijzen gevallen. Nee. We hebben altijd meegedaan, maar ik geloof nu dat we met Ton iets, hebben iets afgesproken dat we geheid een keer eens in de prijzen gaan vallen. Ja, en wij ja. zijn niet corrupt natuurlijk. Dus nee, uh, maar wel ruimdenkend. Ruimdenkend en uh, wij komen jullie graag tegemoet, dat begrijp je. Dat begrijp ik. Goed, excursies, garnalenpellen. Uh, wat, wat hebben jullie met, uh, als Café Oomsteen met uh, Formule 3? Eigenlijk niets. <laughs> dat schept een band. Nee, het is heel simpel. Wij hebben vorige keer in de vorige krant een artikel gehad over Erik Weijers, de directeur van het circuit. Ja. En toen wij dat interview met hem hadden op het circuit, kwam ter sprake dat de, de Masters werd gesponsord door onder andere Red Bull. Ja. Een van onze medeverslaggevers, Martin Draaier. Uh, heeft de huidige directeur van Red Bull Nederland zelf opgeleid Dus van de een kwam weer het andere We hebben contacten gelegd We zijn uitgenodigd door Red Bull om op het circuit te verschijnen En we hebben een ah. hele rondleiding gehad in de VIP en, uh, ja, Je kent het allemaal wel, het was heel vervelend Zeker in de VIP gebeuren ja. En we hebben dus een interview gehouden met, uh, met deze man En uh, dat hebben we ook een verslag van gemaakt Hartstikke leuk nou, verder, ik ga niet alles uh, met je behandelen. Maar er staan schitterende foto's in van jullie barbecue en tapas uh, ja, gebeuren. Dat, maar, dat wil ik wel eventjes vermelden. Ja. Met name de tapasavond, dat was uh, gewaanzinnig. Dat heeft Bea, Crea met Bea, Crea, Bea, heeft dat helemaal alleen gemaakt. Nou, je ziet de foto's uh, van het buffet op het... Uh, dat ja. er gemaakt is op het biljart. Het was waanzinnig lekker, daar heeft ze heel veel werk aan gehad. Tot slot, luisteraars, uh, ga ik nog even stilstaan bij uh, de courant en wel het onderdeel van jazz in de Oomstee. Kijk, het is, het is voor onder de jazzliefhebbers natuurlijk een begrip: jazz in de Oomstee. Ja, elke maand natuurlijk. En he? niet de minste artiesten treden daar al, altijd op? Landelijk bekend, de meeste. Ja, zelfs in de, zelfs in de politiek. Zie je, ja, ik de hem ja. En luisteraars, mocht u de, mocht u de, de Courant bemachtigen... ...ik zou zeggen, zoek de bekende Nederlander... ...die in de politiek en later bij een hogeschool... Is, uh, uh, ...werkzaam is geworden. Niet, ik, niet, niet, niet heel erg lang, toch? Nee, niet heel erg lang. <laughs> en uiteraard de agenda. En als ik het nog even over de agenda heb, tot slot... Uh, ...die begint vanavond eigenlijk al. Ja, vanavond wordt het helemaal waanzinnig natuurlijk. We houden vanavond een 70-party. Uh, uh, jaren 70-party. Zijn jullie daar niet een beetje te oud voor... Nee, natuurlijk niet. <laughs> Kom op naar volk. oud voor. Kijk, als wij er nou heen gaan. Oké. Okay. Kom op naar volk. <laughs> Al met Janda. <laughs> Nee, dat Tom wordt... gaat hier ermee moeilijk. Niet... Ja, we, ja, we gaan niet uh, gewoon simpel plaatjes draaien. Nee, nee. we hebben uh, een live band zitten. Een coverband. Oké. Okay. Uh, bekend in uh, beide omgeving van Halem, Salpoort, Bloemendaal. Daar treden ze heel veel op. Tot in Caprera aan toe hebben ze al gestaan. Ja. En de band heet Als de Brandweer. Ik zou zeggen, zoek ze een keer op op YouTube. Het is gewoon uh, een topband. En die komen dus vanavond live spelen. In Oomstee. En dat begint om half negen. Half negen, Gratis had, to, had Tom nog wat, want hij staat daar zo schuif. Ja, een beetje, een beetje van die rare opnemen. <laughs> nee, Tom, ik neem hem ter harte. Nee hoor, die, die nooit te oud voor zeven. Maar Willem, hoe groot, hoe groot is die band? De band bestaat uit vijf personen, inclusief de zangeres. Goed, Tom. Ja, nog even iets over volgende week vrijdag. Ja, dan hebben we Jazz, uh, Eline van Gamer met het. Uh... Kan je even zo, bij de microfoon komen, Ton? Nee, even bij de microfoon nee, komen. Nee, nee. Oh, oh, nee, nee, nee. nee. <laughs> Goed. Aanstaande vrijdag weer Jazz in de Oostzee. U leest er alles over in de Zandvoortse En vanavond dan die party? En vanavond die party? Ja, dat wordt helemaal top. En uh, ja, natuurlijk zou leuk zijn zo als je in uh, gepaste kleding komt, maar ja. het is niet verplicht. Nee. Hoe laat gaat het beginnen vanavond? Om half negen. En sorry dat je er bij tijd bij bent, want uh, ja, je weet Oostzee is niet al te groot. Maar uh, ja, vol is vol. En, uh, en, en dan wordt het over veertien dagen krijgen we ongeveer dezelfde soort avond. Okay. Alleen ja, net iets anders. Dan wordt het met uh, country en western. Oké. Okay. Dan komt er een band helemaal uit Zwolle vandaan. Nou, dat, dat wordt ook een feest. Dat, uh, Dick en Shirley. Dick en Shirley. Nou, okay. dan, dan weet je het wel. De, de, de, Dick voor elkaar. Dick voor we, we beginnen met vanavond met de 70s party om half negen. En die wordt uh, door de coverband opgeluisterd. Als de brandweer. Ik zou zeggen, luisteraars, uh, geniet u van een live opname van, vanaf YouTube van Als de Brandweer. Yeah, yeah,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 Dat gaat vanavond vanaf half negen geweldig gefeest worden in Café, Oomsteen aan de Zeestraat. Een optreden van Als de weer joh. Dat is juist van YouTube optreden opgenomen in Caprera. En dat was het nummer How Set. Daarachteraan achteraan uh, hoorde je Tom Jans en de Sax Oké, okay, het is even half drie. Dat betekent tijd voor het weerbericht. Zie je het weerbericht. Vandaag geen Lex van Horen, maar wel Albert-Jan Vos met het weer voor de komende dagen. Ja, helaas Lex, als je ons, ons hoort, uh, je bent nu even op reces. We hopen je spoedig weer live in de uitzending te mogen begroeten. Want ik heb me weer wat af moeten zweten om, om enigszins een enigszins gelijkend weerbericht uh, te toveren. Ik hoop dat ik het goed doe Lex. In ieder geval, ik doe mijn best. Nou, vandaag uh, wordt er met een zuidelijke stroming warme lucht aangevoerd. Dat zal niemand zijn ontgaan. Daarin kan de temperatuur oplopen tot maximaal 25 graden. Vanmorgen scheen geregeld de zon, maar er kan ook lokaal al een bui voorkomen. Meer buien volgen in de loop van de middag en zaterdagavond en daarbij kan het ook tot onweer komen. De wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten en is overwegend matig van kracht. Morgen schijnt vooral in de ochtend af en toe de zon, maar in de middag is het bewolkt en kan er een enkele bui vallen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is over land matig en aan zee krachtig. Windkracht 4 tot en met 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 20 graden. Wellicht nog hier en daar naar 21 graden. En maandag schijnt af en toe de zon, maar er is ook een buienkans. De zuidwestelijke wind waait over land, vrij krachtig en aan zeekrachtig tot hard. En de temperatuur stijgt tot maximaal 19 graden. Of net aan een knappe 20 graden. Gaan we naar de dinsdag even vooruit kijken. Uh we hebben 45% kans op neerslag op dinsdag, dus het wordt een 50-50 dag en de te maximum temperatuur komt niet hoger dan 16 graden de wind komt uit het zuidwesten en is 43 kilometer per uur dan tot slot woensdag uh, de temperatuur daalt verder naar 15 graden en er is 70% kans op neerslag, en de wind komt uit het westen en zal 41 kilometer per uur bedragen tot zover het weer van Zandvoort oké, okay, het weer voor de komende dagen horen we met uh, Albert-Jan, mijn collega, normaal gesproken Welkom met Lex van de horen. Nou, Lex is niet helemaal weg. Nee, volg het weerbericht van Lex gewoon op www.meteopagina.nl. Www.meteopagina.nl. Het actuele weerbericht uh, zie je op uh, die site. En met een mobieltje doe je de dus slash mobiel achter. Dan krijg je een geweldig overzicht en kan je heel makkelijk uh, al het weer volgen van de komende dagen. Verder op, zie je het tekst een, uh, kanaal 45 natuurlijk. En je kan hem natuurlijk ook nog, uh, hoe heet dat? Uh, oh ja, twitteren. Je kan hem volgen. Volgen, dus volgen. Volg Lex de komende weken, want uh, ik ben benieuwd waar die is. Twitter Lex, <lacht> Lex <lacht> en, het ga je goed en het komt allemaal goed. Spreken we elkaar spoedig weer. Ik ben blij dat de zon schijnt vandaag. Heerlijk. Dag. Kan niet weer, hè, dit nummer. Ja. Als boven aan de hemel staat, is het net of Alles, alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Dat ze winter slaat door die mooie rode koperen en kraan. Alles ziet er anders uit al uit de zon schijnt. Niemand is zich niet van kwaad bewust.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 Jimmy Kroos op de Zalvoortse Radio en de Bad Bad Leroy Brown. Snel over naar het voetbal, snel over naar Jan Nes. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren, luisteraars. De eerste uh, thuiswedstrijd van dit seizoen voor FC Zandvoort is een uh, minuut of, uh, te kijken naar, nou, 12 geleden begonnen. En uh, uiteraard nog in de, de achterafse fase tegenstander is Aalsmeer. Uh, de hele selectie van Aalsmeer speelt vandaag op Zandvoort om half 12. Dat is de wedstrijd uh, SV Zandvoort 2 tegen Aalsmeer 2. Keurig gewonnen door de Sandforters na de eerste wedstrijd vorige week uh, bij Ajax. En dus is ook geen schande. verloren met 5-3. Dat was wel jammer. We hebben 3-2 voorgestaan. Maar goed, uh, het is niet anders. Vandaag 2-0 gewonnen. doelpunt van uh, uh, Maurice Mol en van Ive Hoppe. En nu is dan die wedstrijd tegen, het eerste, uh, tegen de twee eerste teams begonnen. En ja, nogmaals... Heel moeilijk te zeggen, wie hiervan van gaat winnen. Uh, alsmeer, dat uh, één. dat heeft vorige week uh, tot een eigen schande thuis verloren van Hellasport. Dat werd 2-3. En daar waren ze absoluut niet blij mee. Want uh, Alsmeer is in principe heeft de potentieel, laat ik het zo zeggen, om even de topteams te zijn of te worden van deze tweede klasse. En ook Zandvoort is uiteraard, business, niet ook Zandvoort. Zand is vorige week erg goed begonnen, dat weten we allemaal. Prachtige 5-2 overwinning uh, bij uh, TOB in Amsterdam-Noord. Uh, hetzelfde weertype als nu, ook drukkend warm. En uh, de ging daar heel goed mee om. Uh, er is een, uh, een kleine aanpassing. Michael Kuil staat nu in de basis. En uh, uh, Maurice Mol is er niet bij, want zoals ik al zei, heeft hij in de tweede gespeeld. En het is best schoenen dat hij een training als stand heeft, dat weet ik niet. John Keur is nog op de serie stand, dus ook niet meedoen. En uh, voor de rest, uh, kan... Uh, Pieter Keur, die nu voor de derde keer aan de kant zit. in verband met die rode kaart eh, voor de beker tegen DSS. heeft hij drie wedstrijden voor gekregen. Eh, die kan voor de rest over zijn volledige selectie beschikken. Ja, wat uh, mag iedereen uh, spelen vandaag? Dat in verband met de spelerspassen, je kent het wel. Ja, dat, dat, uh, die ellende hebben we vorig jaar gehad bij uh, het gezond. Want daar we weten nog alles van. Dat was in Amsterdam bij de EVVA. Eh, toen mochten er twee spelers van Zandvoort niet meespelen, er waren er maar twee. Zandvoort zit daar goed op, er is een mail gekomen en een brief van de KNVB. Eh, dat was vorig jaar ook het geval. En als je daar als vereniging niet op reageert, ja, dan ben je een haasje. Eh, we hebben dus blijkbaar 40.000 tot 50.000 mensen dit weekend hebben een probleem. Eh, dus diverse clubs die grote problemen kunnen geraken. Dat is een eigen schuld. Als je alert reageert, dan heb je die pas op tijd weer binnen. Nu gaat het weer even duren voordat die spelers met het pas. Eh, uh, Speldrechter zijn uh, Bij Sandvoet dus niemand op dit moment Sandvoet kan gewoon op zijn volledige selectie beschikken Ik weet niet bij ons meer Maar het lijkt mij stug dat daar ook uh, Mensen zijn die een verlopen op passen hebben Ik geloof dat niet uh, Dat is eigenlijk de, de, de, de aanloop naar deze wedstrijd Nogmaals soms. Uh, gespeeld 15 minuten nu En het zal nog steeds de erop Oké okay, dankjewel Joop En straks komen we uiteraard bij je terug Voor het verdere verloop tot zo Job! Tot zo! Hoi! Blijf gewoon lekker de muziek he, van uh, Rita Franklin, je hoort dat op de Solfox Radio. Dat was uh, Say a Little Prayer. En is het uh, kwart voor drie, we hebben een berichtje voor je. Ja, en uh, het is, uh, dat betreft onze Middelboulevard, het is nou zelfs zover weer dat de Raad van State zich daarover gaat buigen. De zeedamp die over het nieuwe bestemmingsplan Middelboulevard van Zandvoort ligt, wil maar niet optrekken. Nou, hoeveel jaren wil dat al niet optrekken? Zo, uh, heel, heel lang hè? Heel lang. Dit ondanks het feit dat afgelopen maandag bij de hoorzitting van de Raad van State in Den Haag alle betrokkenen werden gehoord. De standpunten verduidelijkt en de meeste belangen behoorlijk uit de verte kwamen. De staatsraden aan de chique Kneuterdijk in Den Haag hadden zich uitermate goed op de materie voorbereid. Ze hadden zich verrassend goed ingewerkt om aan de ellenlange klus. De zitting duurde namelijk de hele dag te beginnen. Op instigatie van de vereniging van eigenaren van Venema flat en van de parkeergarage daar was er zelfs een comfortabele touringcar gecharterd om de belanghebbenden van deze partijen naar de zitting te transporteren. Een gezamenlijk dagje uit? Nauwelijks, want daarvoor is de problematiek rond het, het omvangrijke nieuwe bestemmingsplan, hoe was de nieuwe is het al? Nou, niet goed. Het, nieuwe omvangrijke, het nieuwe bestemmingsplan, Middenboulevard, te omvangrijk en zijn de belangen te groot. En vooral is er nog steeds weinig, on, weinig duidelijkheid. Nou, laat hopen dat dit busreisje van naar Den Haag duidelijkheid mag verschaffen. Ik kan er maar één ding op zeggen. Oh, oh, Den Haag. Den Haag. <laughs> en daar gaat het volgende plaatje ook over. Hier is Harry Klokkenstein.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 Ik zou best nog wel een keertje met die alweer naar Adel willen kijken. In het zuider de Lange Zee, de warme worstsupport als om je heen. Lekker kankeren op de jouw van der Burg. En die lange van via Want bij elke lage bal dat duikt die dan sta je vast overheen. Oh, overheid. Oh, Bouw je stad achter de dunnie De schilderswerk, de lange poten en het plan Oude oh, oh Haag, ik zou met niemand willen huilien Meteen gaan gaat hully, als ik geen nee zou zijn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 Zoals Baby McQuire en The Eve of Destruction. Ja, van die gauw oude muziek gaan we meteen naar uh, Colder Joop, lijkt mij. Joop! Ja, One in Wonder, hè? Absoluut One in Wonder. Eh? <laughs> <laughs> Een geweldige plaat, hè? He? Nou, ja, ja, helemaal goed. Echt, niks mis, mee. Hebben jullie nog? Ja, ja, ja. Oké, ja, de is in deze Het waait hier nogal. Het begint hard te waaien. Dus best kans dat er zo meteen een onbis bij aankomt. Maar goed, het laatste kwartier is voor Zandvoort geweest. Zandvoort speelde meer op de helft van Aalsmeer als andersom. Incidentel komen de Aalsmeer dus wel op het veld. of de helft van Zandvoort. Maar echt gevaarlijk. Heeft dit nog niet. Gevaar het nog niet opgeleverd. Zandvoort, die verdediging, staat strak. Die heeft dit vorige week ook strak gestaan. Dat was een van de basisdingen waardoor Zandvoort vorige week zo mooi die 5-2 wonden van de TOB. Maar ook de van Zandvoort is uh, op dit moment uh, goed in orde. Voorin staat Michael Puil en Faisal Rikkers. En uh, Naatje Berg, uiteraard. En het is uh, een sterk veld met Max uh, Aardewerk in centraal. En uh... Even kijken, Mans ook. Goed, goed gesteld. Maar nou, ja, toch geen echte kans, schat. Ze twee kleintjes en een iets groter. Ja, ze moeten er dan wel in gaan. Goed, er wordt u gesloten voor een blessure. Twee, eh, heren liggen op de grond. Eén van Aalsmeer en even Zandvoort. ik eh, de, denk dat ze met de hoofd tegen elkaar zijn gekomen. Met, eh, met een kopbal. Dat eh, zou heel goed kunnen, want die bal ging nogal hoog. Ik zit even eigenlijk op wat anders te letten. Maar goed, eh, eh, ze liggen op de grond. Met name de jongen van Aalsmeer, die heeft het eh, vrij zwaar. Zandvoort, daar kan ik niet zien wie het is, want er staat verzorging omheen. Uh, ik heb geen idee wie het is, uh, maar dat horen we straks wel. voorlopig liggen ze nog alles op de grond en heeft de schijfzetter voor het moment uh, de wedstrijd stilgelegd om verzorging toe te staan. Uh, het kon, kan hard aankomen, dat weten we natuurlijk. Het kan ook heel gevaarlijk zijn en namelijk even rust om de jongens goed te verzorgen. Helemaal goed. Ja, mogen we dan ja, we straks ja, bij je terugkomen? Ja, goed, tot straks. Dat wilde ik net zeggen. Oké, okay, tot en uh, uitnieuws. Dat was jouw versie, inderdaad, 0-0 nog steeds, hier in Zandvoort.